Goedemiddag, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Amsterdam en Alkmaar. Dat heeft te maken met een mogelijke schietpartij in een trein bij het station van Koog aan de Zaan. Deze jongen zat zelf in die trein en vertelt wat er gebeurde. Het zou te maken hebben met een ruzie tussen een jongen en een meisje. Ik zat uh, eerst de coupé achterin, en op een gegeven moment kwamen er twee mensen naar achter rennen. Ze zouden me opstaan, kijken. En ja. Toen ging de deur open, toen werd er één keer geschoten. Toen gingen we allemaal naar buiten, want ja... Instinct. En toen werd er nog een keer uitgeschoten, Dus zijn ze zeg maar, ja, weggerend. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. Meerdere mensen zijn aangehouden. Hoeveel het er precies zijn, wil de politie niet zeggen. De politie in Rotterdam heeft iemand opgepakt... voor de beschieting van een Poolse supermarkt in de stad. Volgens nieuwszender Rijnmond gaat het om een man van 21. De supermarkt werd afgelopen weekend al beschoten. En vannacht was het weer raak. Deze verslaggever naar mijn kijkje. Nou Een hoop politie. Drie grote koukogelgaten zien we in de ruit zitten. Nee, vier trouwens. Kijk, ja. Um, Vijf, ik zie er nog één zitten daar. De winkel moet van de burgemeester twee weken dicht blijven. Studenten gaan scholieren helpen hun eindexamen te halen. Dat is hard nodig, want door corona zitten sommige leerlingen met een achterstand. De HBO of uni-studenten gaan aan de slag als huiswerkbegeleider. En zelf krijgen ze ook begeleiding van een lerarenopleiding. En de lockdown is niet echt een probleem voor een winkel in Rotterdam. Daar verkopen ze realistische sekspoppen. En daar is in deze tijd veel vraag naar. We zien het toch wel wat meer uh, stijgen. Dus sowieso is er meer contact. Omdat de sekswerkers natuurlijk ook hun werk niet kunnen doen. Je hoeft er trouwens niet per se seks mee te hebben. Gewoon gezellig, op de bank, filmpje kijken. Een real life sex doll is niet goedkoop. Je betaalt tussen de 13 en de 1500 euro. Nou, dit is uh, Tanja. Zij is uh, 1,58. 33 kilo, dus dat is een lichtgewichtje. Melanie die is hem um, wat... Uh... Een dames, dame, die hebben wat grotere borsten. Het weer dan nog. Op veel plaatsen valt wat regen. In het noordoosten blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt er gaat om 7. Ook morgen zijn er veel wolken en kan het even regenen. Het wordt opnieuw zo'n 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen redelijk goed door. Daar wordt geen grote vertraging gemeld. Ander verhaal is dat bij de spoorwegen. Want tussen Zaandam en Wormerveer rijden geen treinen. Dat heeft te maken met politieinzet en ook inzet van hulpdiensten. Er rijden nu wel bussen. Hou rekening met extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Of je nu alleen bent of juist samen. Door het coronavirus is het begrijpelijk als je somber...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 ZFM Met nu ZFM luncht Ja lieve luisteraars, een hele goede middag vanaf de studio op de Tolweg uh, Vandaag 16 maart alweer en de dag van de, een van de dagen van de verkiezingen We gaan de komende twee uurtjes, uh, Luz en ondergetekende Jan die gaan uh, wat leuke muziek voor u proberen te draaien Goedemiddag, Jan. Dag, Luus. Hallo. We zijn er weer. Wat gezellig. hè? Hey? Zo is dat. Buiten toch slecht weer? Ja. Nou, hè. Hey. Nou, kan slechter, maar... Ja, we okay. zeggen. Wat, wat, dan... uh, wat gaan we doen vanmiddag? Nou, ja, we, uh, we, we, we gaan stemmen. We gaan stemmen. We gaan afstemmen. Afstemmen. We gaan een beetje ja. muziek afstemmen met onze luisteraars. En... Uh... Ja, dames, er is een mogelijkheid natuurlijk... Uh, en het is natuurlijk belangrijk voor onze oudere inwoners... Uh, en de bijzondere gevallen, dus die er moeite mee hebben om normale stembureau te bereiken... is de mogelijkheid uh, zowel in de blauwe tram als in de pluspunten stemmen te brengen. Dat was gisteren en vandaag. En uh, morgen natuurlijk de hele grote pubs. Nou, we gaan het weerbericht uh, nog presenteren vanmiddag. Dat gaan we ook nog even doen. Ja, want dat gaat de goede kant op met het weer. Dat dacht ik wel toch? Want volgens mij kunnen we het weekend lekker de, de tuin in. We gaan het zien allemaal. We beginnen nou, een beetje muzikaal, maar dat doen we, het maar. Nee? Doen we het maar met iemand die nog wel niet nieuws geweest is de laatste dagen. Maar voor zaterdag. Kwart over zeven op zondagmorgen.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 Blijft hem altijd klein. Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik de voordeur heel zachtjes opengaan. Val ik gerust in slaap, ze is thuis. 的 Dat was Marco Bosdato die uh, afgelopen uh, dagen in de biekstoel had gezeten bij Linda de Mol. Heb je het gezien, uh, Lus? Ja, ja, ja, ja. Ik heb het heb gezien. Het is toch of niet? Verschrikkelijk. Ja, dat, dat, dat, ik had tuiten. Twee dozen nodig. Nee, nee, joh, echt niet. Nee? Nee, echt niet. Okay. Ik uh, vond het een heel tam uh, interview. En, uh, ze, je kon echt wel merken dat. Ik vond het een beetje van. Ja, ze, ze vulden de antwoorden al in voordat hij het deed. En. Uh, Echte uh, moeilijke vragen werden er niet gesteld, dus ik uh, nee. Maar dan gaan we wachten op de volgende uitzending met André Aans junior. <laughs> hey? Ja, toch? Oh ja, die, die, die, die krijgen we ook toch. nog krijgen, natuurlijk. Ja, die toch? Ook nog oh, heerlijk allemaal. Ja. Hey. maar. Leuk, uh, hè, dat privé-gebeuren. <laughs> Uh, de, de verkiezingen komen eraan, de Tweede Kamerverkiezingen. Ja, het gaat om spannen allemaal, als ik het zo zie. En als je de debatten de ziet en volgt op de televisie en in de krant. Dan denk ik: ja, ja, ja Het zijn, zijn, uh, not, komt allemaal op hetzelfde neer. Dat, uh, dat uh, ben ik helemaal met je eens, dat is zo. En, uh, en jij hebt al gestemd? Ik heb al gestemd, ja. ja Oké, okay. jij, uh, jij bent er al vanaf. Ik ben er vanaf. Ik en als het, het uh, nou fout is waar je op gestemd hebt, dan. Ja, maar het blijft een fout te zijn. Zitten we gelopen voorlopend weer vier jaar Ja, zal mijn stem doorslaggevend zijn? <laughs> nee. Ah, denk ik niet, toch? Nee, nee. nee, nee. nee oké. Okay. Hé, hey, we gaan verder met uh, Danny Vera. Do you think it was easy Saying goodbye Cause there's nothing as hard Stelling someone alive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 I still believe, yeah, I still believe, I still feel you lead me through my darkest of days, when all of my brightness has turned into ashes and has blown away.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 I still believe in not a goodbye the one without questions and reasons why Oh I still believe een lekkere zanger, die Danny Vera. Dat is toch iemand waar we toch trots op mogen zijn. Uh, hè. Dat we zo'n Eigen... zanger in Nederland hebben. Dat ja. bedoel ik maar. En uh, als een komeet gaat die jongen. En hij heeft heerlijke muziek. Ik en een heerlijke stem. Van stemmen. de week heb ik hem op televisie gezien. Met zijn nieuwe aanwinst. Alleriefde dochter. En, ja, uh, zo, leuk, leuk. zo leuk. En Hij is ook altijd zo leuk in de optredens. Met, uh, op vrijdag bij de voetbalshow uh, van Dirkse. Zit hij daar is, nog bij? Ja, hij zit geregeld bij. En, okay. en, uh, hij, heeft zoveel, hij heeft ook een hele grote collectie gitaar, ja. Het is echt uh, zo golle. Nou, en hij maakt gewoon lekkere muziek. Nee, kortom, ja, maar... uh, dit was onze is eigen Jennifer. Uh, ja. En nog even terugkomend op uh, Marco Bossato. Ik bedoel, het interview vond ik wel lauw. Maar ik ben wel blij dat Marco weer terug is uh, in, de, in de muziekwereld. Want buiten allesom is het toch wel een hele goede zanger en oh, entertainer. Ja. Daar is niks op af te dringen, natuurlijk op zijn ja. zangkwaliteiten. Uh, vandaag is natuurlijk ook een beetje aan de versoepelingen ingegaan. Een beetje de lichte, kleine versoepelingen. Er mogen wat meer mensen in de winkels komen. Er mag weer gesport worden voor mensen van ja, 27 ja, jaar ja. en ouder. Er mag ja. weer zwemles gegeven worden. Dat is wel even vermeldenswaardig, vind ik. Want uh, het is misschien een, uh, ja, een opstapje naar een uh, nog vrijere toekomst. Ja, nou, maar dat het okay. hopen. Okay. Dat, okay. Uh... Maar de, de, de vooruitzichten zijn redelijk goed. Laten we hopen dat het ook doorgaat allemaal. En dat het niet daarna weer teruggedraaid wordt. Zeker niet. Wie was dit? Volgens mij, in eerste instantie... dacht ik Engelbert Humperdinck, Maar dat zou het niet geweest zijn. Nee, is oh. Het is Andy Tielman, uh, Hij is later solo gegaan. Hij uh, was lid van de, de Tielman Brothers. Uh, dat is een Indo-rockgroep. Een aantal jaren geleden... Uh, hij is inmiddels overleden, helaas. Een hele goede zanger. Uh, Little Bird hebben ze ooit op de plaat gezet. Misschien je keer herinneren. Heel lang geleden. Ja, een heel, heel, mooi heel nummer. lang geleden. Heel mooi nummer. En uh, nee, hij heeft uh, een aantal koffers gemaakt van liedjes. Onder andere Deze release me, Realisme. Ja, maar het lijkt verdraaid veel op Engelbert. Hij doet het heel goed. En ja. hij heeft wat andere nummers ook die hij zingt. Waarvan je denkt, van, nou, is het nou origineel of is hij het? En uh, nou ja, lekkere muziek. Zeker. Ja.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 Talking to style. zei Robbie Williams, you know en een oudje van hem. Maar uh, blijft wel een lekker nummer. Uh, onze veelzijdige Luz heeft natuurlijk af en toe het weer Ze heeft de recept van de dag. Maar uh, ze heeft tegenwoordig hoog als politieberichten, zie ik. Dus. Ja, ik heb een politiebericht. Nou, gaan we komen dan. De, de politie vraagt het publiek om, uh, om hulp. Want ze zijn afgelopen weekend een, drie kisten met uh, oefenwapens uh, verloren. Ze zijn uh, uit een uh, politieauto gevallen... waar waarschijnlijk de achterdeur van de bestelbus... Uh, de fact was, uh, nadat de agent het voertuig aan de kant van de weg had, zag hij dat de kisten verdwenen waren. En een zoektocht uh, langs de afgelegde route heeft weinig opgeleverd. Dus uh, het publiek is, wordt ingeschakeld. Dus vindt u ergens langs uh, de Oostvaardersdijk uh, of ergens daar in de buurt een, uh, een kist met oefenwapens. Je hebt er niks aan, je kan er niks mee doen want ze zijn onklaargemaakt. Ja, kom, maar maar zie je, zie je, ja, maar toch als je langs de kant gaat staan met zo'n pistool, is het paf, Is ja, dat nog leuk te doen, is, natuurlijk? Dat is niet ah, fijn. spelen. Dan, hè? Nee, weet, je weet het niet, hè? Het ja, is dus een nee. beetje humor, natuurlijk, hè? Dit. Ja, maar goed, ja. weet je welk humor is? Deze: internet.nl, Internet Radio. Hallo? Ja, hallo meneer. U praat met de Sharah, met Aronim. Ik heb een uh, grant, uh, heb ik gezien, een uh, advertentie. Ja? Die van uh, uh, gla Glazengaler. Waar en, ben je? Glazenghalers, en, en, en Ja. En barpersoneel. Sorry? En barpersoneel. En barpersoneel? Ja. En ik moet, ik vraag naar geri Ja? Ik ben Gerian? Uh, hoe, hoe heet je? Wat zegt u? Hoe heet je? Ali. Ali? Ali Osram. Ali Osram. Ja. Hoe oud ben je? Ik, ach, 28. 28? Ja. Zo. Is mooi, hè? Ja, dat is mooi mooie leeftijd. Ja, ik denk ook. Maar ik wil. Hoezo vraagt u? Ja, ja. want we weten hoe oud je bent, natuurlijk, hè? Oh, want? Want we zijn tot heel laat open. Oh, zo, ja, nou, ik mag van vrouwen wel zo laat blijven. Je denk mag ik? van vrouwen wel laat ja, blijven? Ik denk, dit is niet probleem. Het is niet probleem? Nee, hoe laat is laat? Hoe laat is laat? Half of ja, nu of half zes? Oh, dit is mooie tijd. Is een mooie tijd? Ja, tuurlijk, is echt mooie tijd. Wat voor ervaring heb je dan? Met glas halen? Ja. Uh, nou, thuis ik haal ook altijd een glazen uit de kast. Thuis haal je ook de glazen? Ja, echt waar. Is niet een probleem. Ik ga gewoon naar de kastje lopen, pak die kast en dan drink ik die, die, die drink in de in glas. naar het kastje en dan pak je de glazen? Ja, echt waar. Is niet een probleem hoor. Maar, maar, uh, hoezo? Ik begrijp niet. Is, is niet zo moeilijk toch? Glas pakken? Nee, is niet zo moeilijk. Maar weet je, het is, als we een glazen halen van 28 jaar, dan ben je wel een beetje alter in het principe van het glazen halen. Dat heb je wat ik bedoel? paar paar personeel hebben we nu genoeg.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 Nee. Goed? Ja, nou, nou, dan laat maar zitten. Dan laat maar zitten. Ja, want ja, ik weet... Heb je geen telefoon dan? Nee, ik heb Wat niet... Waar bel je nu mee dan? Ja, ik vanaf werk. Je bent op het werk? Ja. Want oh, en... je gaat toch stiekem op het werk bellen nu? Ja, precies. Oh, Kijk, die mensen moeten niet weten, hè? dan krijg je... Dus ze kunnen je niet bellen? Nee, is het probleem, echt. Oh, wel. oh, oh. Ja, is echt een probleem. Ja, dan wordt het heel erg moeilijk voor je, Ali. Ja, ah, ik vind ik echt, echt, ja hoe moet ik zeggen, in Hollands kloten echt waar. Is Holland kloten Ja, ik vind, nee, ik zeg in Hollands, ik moet, als ik zeg op zo'n Hollands, die is klote, echt, echt waar. Ik wil graag die werk doen. Ja, dat snap ik wel, maar ja. dan wordt het heel erg moeilijk voor als je geen telefoon hebt en uh, je, eigenlijk ben je een beetje de auto moet klaar te halen. Echt, waar? Ja? we zoeken gewoon een heel, heel jong man als je dat heel hard kan lopen. Oh ja? Ik, ja. Wil, ik wil met u een wedstrijdje rennen. Met mij een wedstrijdje Ja. Rennen.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 Ja. Nee, ik denk dat we, dat, we, dat, we, dat we niks voor elkaar kunnen doen, helaas. Nou, ik vind het echt heel jammer. Hé, hey, maar uh, ik ga dan veel succes wensen met verder Ja, jij ook veel succes? Ja, oké, okay, dank. De halen en zo? Ja. <laughs> <laughs> ja? Oké, okay, bedankt hoor. Oké, ja, tot ziens. Oké, okay, dag meneer, tot ziens. Internet radio. Ja, dat is toch geweldig. Het is toch <lacht> lachen Dat is Huurl van de Bovenste Plank, Luus. Hey. En uh, het is jammer dat de, de baan niet doorging, maar misschien de komende zomer dat hij op het strand terecht kan hier. Ja, toch? Ja, ja, je ja. weet me nooit. Hij Glaas kan hard rennen, he? zegt hij. Ja. Denk ik ook. je nou nog meer zeggen. Bon Jovi en uh, The Bed of Roses. En zowel uh, Luus als ik, die hebben hier weer zitten genieten. Ik hoop u thuis okay. net zo van dit mooie yeah. nummer. En uh, ik zei ook net tegen Luus, het is een nummer waar ik uh, speciaal zelf nogal wat herinneringen heb. Uh, een beetje, een beetje melancholiek, melancholiek is het. Een aantal jaren geleden had ik een uh, goede kennis en dat, uh, die vrouw stond met bloemen op het Kuipmarkt in Amsterdam. En uh, zij overleed. En toen had zij uh, de begrafenis was op zorgvliet. En dat was immens druk daar. Omdat, je weet Albert Kuipers. één grote vriendenclub. Helemaal vol die aula. En uh, echt een vrouwtje die jaren in de bloemen gezeten had. En wat werd er gedraaid? Dit nummer. Dus uh, voor mij nogal ja, een speciale ja, herinnering. Het is ja, zo'n mooi nummer. Yeah? Het blijft ook een mooi nummer. Fantastisch. We gaan ja. verder met uh, Miss Montreal. Ik zie je voor me met mijn ogen dicht.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 Dus is weten. Tegen met jou ben ik nooit alleen. Ja, monument van Mist Montreal. Hoeveel je dat, dus? Lekker nummer, hè? Ja, een beetje te veel van het goede vandaag. Ja, toch wel? Ja. Oké, okay. zullen we dan maar wat uh, iets vrolijkers gaan draaien? Doe maar, doe maar. Uh, we hebben hier op wat uit wel vroeger een Santicoor. Hebben we dat nog steeds of niet? Ja, ja Ik heb ja, hier. Een, ja, nou ja, deze. Ik heb hier door een Santicoor de Hoekse Waard. En uh, dat is het grote klusvliet. Aan het strand. Aan het strand stil en verlaten. Rond een Santicoor bijeen. Rond een Santicoor. Daar moet op gedronken worden. Daar moet op gedronken worden. Waarom liet je mij alleen? Waarom liet je mij alleen? Jantje zag eens pruimen hangen. Jantje zag geen spruimen hangen. In een groen groep knollenland. In een groen groep knollenland. Als we gaan dan met z'n allen. Als ze gaan dan met z'n allen. Hand in hand. hand in hand. Als het gras twee koontjes hoog is. Als het gras twee koontjes hoog is. Met z'n allen naar de zaal. Zie de maan schijn door de bomen. Zie de maan door de bomen. In de Jordaan. Daarbij hoofd in de Jordaan. Even een tussenspel hoor. Aan het strand. Aan het strand stil en verlaten. Waarin, Groenijken Waarin brons Groenijken Eiken houdt. in brons Groenijken houdt. Ik heb mijn wagen volgeladen. Ik heb mijn wagen volgeladen.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 Adelie, maar vanavond heb ik hoofdpijn. Maar vanavond heb ik hoofdpijn. Mag ik van u een lift, meneer? Mag ik van u een lift, Tussenspel. Dag sta ik op wacht. aan sta ik op acht. Kleine greetje uit de polder. Kleine greepje uit de polder. Zet een kaars voor je naam vanacht. Wij komen allen in de hemel. Wij komen allen in de hemel. Als ik met mijn fietsbel bel. Als ik met mijn fiets bel. Daar zijn de appeltjes van oranje. Daar zijn appeltjes van oranje. Papi loopt nog niet zo snel. Papi loopt nog niet zo snel. Op de grote stille heide. Op de grote stille heide. Voelt me zo verdomd alleen. zo verdomd alleen. Zonnetje gaat van ons scheiden.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 was laatste meisje lood. was laatste meisje los. En we gaan nog niet naar huis. En we gaan nog niet naar huis. No. Al is het de hoogste tijd, al is het de hoogste tijd. Neem me nog een laatste biertje. Neem me nog een laatste biertje. Hoor je me, de het zal toch leuk zijn Luus, als we weer uh, binnen afzienbare tijd... de shantikoren in ons uh, dorp mogen verwelkomen. En, uh, het hele gezellige gasthuis of raadhuisplein vol staat. Hè, wat het, is al alweer... ja, het is altijd de, het, se het seizoensafsluiten, toch? Ja, het is ja. Uh, ja, dit moet er ook weer bij inboeten, denk ik, met deze huidige crisis. En dat is wel jammer. Maar er uh, was even een kleine onderbreking. Er was de zandicor, de, de hoekse waard. En, uh, het, uh, nou, dat was gewoon leuk even om even te horen. We gaan ja, een, ik hoorde nog een oud liedje ertussen door. Hoepen de poep ze het op de stoep. Ja, ja zeker. is ook een liedje vroeg, ja, ja, zeker. Dat ja. waren ja. allemaal ja. oude liedjes die ze erin verwerkt <laughs> hebben, Ook wel leuk trouwens. Ik vond het wel leuk, Gezellig. Gezellig. Stel je voor. dit niet. John Lennon. Ja, dat nee, Immersion, een lekker oud nummer. Imagine met, dat je het niet kan een klant, grote ja. hit was dat, hè? Ja. En, uh, ach, weet je wat, alles is liefde. Is het zo? Nou, we zijn de meningen over verdeeld. Oké. Okay.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 dus niet helemaal met me eens, ik lust? Alles is liefde? Niet helemaal? Nee hoor, nee. Maar nou, dit was Bluff in ieder geval. Ja, okay. Vertel het maar. ik, zie, uh, ik Heb je iets voor staan over de uh, ja, het gaat Pfizer? Over, Mo dat, mooi woord is dat. dat Pfizer. Pfizer je ja, kusgebied valt eruit als je het achter elkaar zegt. <laughs> Pfizer. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou dan gaan er heel wat <laughs> protheses door de lucht. Nou goed, in ieder geval. <laughs> Uh, ze gaan de, uh, versneld 10 miljoen uh, vaccins uh, leveren aan uh, Europa, aan de EU. En uh, ja, dat, dat vaccineren, dat is toch wel een punt. Uh, ben jij al gevaccineerd? Nee, nog ja, toen ik uh, klein was. Uh. <laughs> ja, vorig jaar de griepprik, de griepprik. De, uh, de is griep waar? Nou, ja, ja, die ben is, gehad. Ja, Dan ja. ben jij gedekt, want het is ja, waar. Ja, ja. Maar ja, dat gedoe met die uh, AstraZeneca, dat is natuurlijk wel een dingetje. Ik, uh, ik vind het allemaal wat. En uh, de mensen die, uh, die er heel blij mee zijn... Die, uh, ja, uh, oké. Okay, ik... nou, die heb je nou weer gerustgesteld. Want ik kom er komen zoveel miljoen extra vaccins. Ja, aan. precies. Uh... iedereen kan zijn mening hebben erover. Ja, ja, ik ja ik... toch? Zijn we het dus. Ja. ja oké. Okay. <lacht> Thursday. boys, Gaan we zo het eind van het eerste uurtje van deze lunch doen op deze dinsdag? En wat ons betreft, nou, tot na de klok van twee uur.